Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn de afgelopen dag 30 Palestijnen gedood, melden de Palestijnse media. Hoeveel daarvan Hamas-strijders waren, wordt niet gezegd. Er is onder meer gevochten in de omgeving van Gaza-Stad en ook in Rafa. Het Israëlische leger zegt daar meerdere militanten te hebben gedood. Ook zijn er volgens het leger tunnels, wapens en munitie van Hamas gevonden. Het totale gemelde dodental in Gaza staat op ruim 37.000. Dat cijfer wordt door internationale organisaties gezien als betrouwbaar.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 Meer dan 500 mensen hebben vanmiddag gedemonstreerd tegen de uitstoot van PFAS door GEMOERS in Dordrecht. Ze liepen van het centrum naar de fabriek. PFAS is een verzamelnaam voor meerdere stoffen die het immuunsysteem aantasten en mogelijk kanker veroorzaken. GEMOERS zelf zegt te werken aan betere filters. Bij de fabriek zijn geregeld kleinere demonstraties. Betogers leggen dan bij de fabriekspoort een kleine hoeveelheid vervuilde grond uit de omgeving neer. Wielrenster Demi Vollering heeft de eerste etappe van de ronde van Zwitserland gewonnen. De Italiaanse Gaia Realini eindigde als tweede, 22 seconden na Vollering. De ronde van Zwitserland duurt vier dagen. Morgen staat er nog een tijdrit op het programma. En dan het weer. De meeste buien trekken weg via het noorden van het land. Daarna droge periodes met zon bij een graad of 17. Later opnieuw buien vanuit het zuidwesten. Vanavond mogelijk met onweer. Ook morgen wisselvallig weer en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het. Anywhere, sure Shore now. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N522 vanuit Amstelveen naar Bijlmen. Meer bij de aansluiting met de a 2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Rob Harms en Fred Heij draaien de lekkerste hits voor jou. Dit is Zandvoort voor jou. Zeg, doe mij nog maar een rondje dan. Hè? Met een happy hour. Yeah. Jazeker. Nou hebben jullie dorst mannen. Wat ja, ja, ja. zal dan zijn? biertje, een Zeg het maar. Ik ga voor de... Nou ja, dat rapen dan maar. De 0.0. Ja. De 0.0. Zeg, dus kijken of we dat hier hebben staan hoor. Want, uh, het is wel happy hour. Maar 0.0's. Ja, uh, ik bedoel, we doen nu al, de doen een beetje slap lullen, Dus ja, dan gaan we daar Ja, dat slapen. is ook zo. We zeggen straks, hé, hey, biertje ja. Weet je wel. Nou, het uh, volgende uur alweer. Ik ben even telkwijl derde uur van uh, Zandvoort voor jou. Ja, derde Wat uur. gaan we daarin allemaal doen? Uh, ja, research? we beginnen lekker met uh, Pit Report. Dus we die, uh, die, die stellen Rendel één vraag en dan uh, blijft hij een half uur uh, aanhoeren. <lacht> oh, dus, uh, oh ja, ik, ik weet wel de vraag daarvoor. <lacht> ja. Dat is, ja, ik vind het erg fijn altijd om, uh, om naar Rendel te luisteren. Dan moet je echt naar luisteren. Mocht je het nog niet gehoord hebben... Ja. zal even luisteren. Ik ben heel benieuwd wat hij gedaan heeft vorige week. want Toen heeft hij gereced, want er ging net de uitzending eruit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gegaan is, uh, die race. En dan om half vijf hebben we Jeffy Lake. Die, uh, die komt hier in de studio. In de studio ja. Die gaan we live uh, interviewen. We gaan uh, een nummer van hem draaien. En om kwart voor uh, vijf hebben we Han de Kapper. Die gaan we bellen. Ja. En dan zit het uur er alweer op. En ik hoop dat, dat, uh, dat het allemaal past. Zeker. Nou ja, daar gaan we voor zorgen dat het past. We gaan gewoon een beetje schuiven en dan komt het allemaal uh, wel oh goed, ja. toch Frut? Ja, dat moet goed komen. Zeker weten. Nou, lekker blijven luisteren. Mr. Martin, uh, oftewel Remco, die zouden we ook vandaag in de uitzending hebben. Ja, maar, maar de, de King hè. De King is, nog ja, steeds. Ja, ja. Nou, wetenschappen, Remco, Mr. Martin. Maar we hebben wel een plaat van hem. Hier is uh, uh, Scared in Life. It feels like I should go to hell Because of the alcohol It start to feel sick Block of... Het is zeker weer helemaal in, hè? een beetje de country uh, sound. We de Sacred in Life, uh, de single van uh, Mr. Martin. Helaas niet in de studio, ik maar met uh, Rascal. En uh, wie weet de volgende keer weer uh, bij Zandvoort voor jou... dan horen we uh, Remco, oftewel Mr. Martin. Zo dadelijk de pit report met uh, Randall Lawson... maar eerst een uh, vrouw die 80 jaar is geworden van de week, uh, is overleden. Dan hebben we hebben het over uh, Françoise Hardy. De jongeren, de mon âge jongeren, de mon âge bien ce que et les yeux dans de rue de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de de jongeren, de de jongeren, de de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, de jongeren, Seul car personne ne Mannen gek van deze vrouw. Ja, dat is wel heel lang geleden hoor. Frans Waast En uh, een mooie uh, single van haar uh, 80 jaar is ze uh, geworden, en uh, helaas uh, deze week overleden. CFM Race Radio Pit Report, Report. Nou ja, ik weet niet of dat ook voor de A9 geldt, dat hij overleden is. Nou, Rendel, <laughs> goedemiddag. We zijn zozeer steeds sleutel geloof ik, hè? Ja, nee, ja, ik, ja, ik zat vanmorgen naar jou te kijken op uh, Facebook. Ah. Voor de luisteraars, normaal gesproken zit uh, Rendel op uh, zaterdagmorgen altijd met een uh, filmpje op uh, Facebook. En uh, ja, dan, uh, dan zit je op de A9, maar vandaag uh, geen a 9 niet. Uh. Nee, het was allemaal weer afgesloten. dus zijn we lekker meer door, weer gereden door, door de polder. Veel leuker, ook veel mooier. Ja, dat zag mooi uit. Al, ja, <lacht> maar allemaal lood, hè, die inhalen terwijl jij bijna 100 rijdt... en dan toch nog uh, de voet bij. Ja, ja, ja, en ook bijna. Uh, gewoon op de tegenstander klapte, hè. Dat scheelde echt gewoon, denk 10 meter. Dan denk ik, ja, jongen, we gaat dit allemaal weer over op? En daarna ging die man ook weer heel langzaam rijden. Dus ja, ik, ik uh, geen idee. Uh, gewoon, uh, Laten we maar zeggen, die was nog geen bakje koffie gehad. Zullen we daar maar ophouden? Nee, een beetje gek bezig. Hé, hey, maar wat mooi dat je even Franse muziek laat luisteren... terwijl uh, ik nu zit te kijken naar de 24 uur van Le Mans in Frankrijk. Kijk, ja, maar... dat bedoel ik. Ja, dat wist ja, ik ook. Dus, uh... Ja, geweldig. geweldig. Ja, hè? Ja. ja. Dus, uh, maar uh, ja, hoe gaat het daarmee met de 24 ja. uur van Le Mans? Ja, weet je, we zijn net begonnen, hè? We zijn net, uh, geloof ik, kwartiertje onderweg. En uh, er zit alles nog al heel erg dicht bij elkaar. Maar joh, het heeft helemaal niks meer met een Races te maken. Het is volle pot. Het gaat gewoon voor echt hard. En uh, ze geven elkaar geen millimeter cadeau. En ik denk, jongens, jullie moeten nog eventjes uh, 23 uur en 43 minuten. <laughs> ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Nou heb ik vorige week uh, even een uitstapje uh, genoten van de race van de ADAC GT Masters. Ja. Op het uh, circuit was echt een hele mooie race. Uh, met uh, Maxime Ooster die, uh, die de mooie overwinning uh, binnenhaalde met, uh, met zijn uh, teamgenoot. Is dat een beetje vergelijkbaar? Dat zit ook vrij dicht op elkaar allemaal, hè? Ja, het zit ook dicht op elkaar. Maar dit is natuurlijk wel 24 uur race, uh, We hebben alleen dit jaar, jongens, een fantastisch mooi startveld. Natuurlijk met, met drie categorieën, hè. We hebben uh, in feite de hypercars. Dat zijn uh, eigenlijk de nieuwe fabrieksteams met echt hele, hele, hele dikke auto's. En dan is het natuurlijk gewoon het oude LMP2-geweld zit erachter. En daarna in feite al die GT3-auto's, die LM GT3. Met uh, natuurlijk ook diverse Nederlanders erin. Dus ja, uh, prachtig, uh, jongens, in de hypercars hebben we gewoon kans hebben ze om eindelijk na 1988, praten we over. Hè? 1988, weer een uh, Nederlandse winnaar op Normand te krijgen. Ja, dat, daar hebben we wat mee met 1988. Uh. Jij ja, hebt het ook met ja, ja, ja, voetbal. Ja, ja, voetbal ja. hebben we ja, toen ook gewonnen. Ja. ja, maar toen was natuurlijk Jan Lammers, hè? En, uh, ja, ja. En, en daarna, uh, stil. Stil, ja, stil. Maar wie is, wie is de grote kans hebben dan? Ja, nou ja, we, we hebben drie jongens die uh, rijden in die, uh, in die uh, hypercar, dat is trouwens nu de BMW-auto. Is dat die ook van? Oh, het ligt er eentje af. Dan hoop ik niet dat dat de auto is van de Robin Vrijs, want dan zit die gelijk buiten, buiten de kansen nu al. Um, ja, het is, uh, het is heel simpel, uh, uh, we hebben de kennelijk van Renger van der Zanden en de Toyota van Nick de Vries, die, die geef ik twee wel kans op die overwinning en dan, uh, ja, dan rijdt uh, Romy Vrijs rijdt in het BMW M-team, uh, die geef ik toch iets minder kans, maar, uh, dat team heeft nu de uh, hele aanloop alleen maar problemen gekend, dus die, die zie ik niet zo snel allemaal uh, winnen, maar ja, Renger en Nick hebben wel een kansje, hebben wel een kansje en uh, dat zou natuurlijk heel mooi zijn en voornamelijk Toyota geef ik heel veel kans, want die waren in de training enorm snel. Dus ja. uh, we wachten een beetje af. En, en is het uh, uh, niet zo dat de Ringer heeft uh, wel eerder toch uh, wel een goede kansen gehad voor Le uh, Mans? Ja, in, in, in de kleinere klasse. En uh, nu zit hij echt in een topteam uh, met Kedlek, uh, gewoon Kijk, ze hebben het natuurlijk ook met Kedlek eerder gedaan Maar dat was Kedlek nog niet wat het nu was. En Kedlek is nu ook ja, wel een van de kansen hebben ze om te winnen. Mooi, ze hebben de laatste tijd in Amerika veel mooie dingen laten zien. En ik, ja, als het als daar allemaal net even loopt zoals het hoort te lopen. Dus het, het geen Ferrari-teampje wordt wat de puin op wordt. Hoewel Fraai toen vorig jaar wel Le Mans won. Hè? Heel erg onverwacht. Dan geef ik Renger wel kansen. Ja, absoluut wel. Maar, maar het is wel bekendelijk altijd wel zoiets. Dat er gebeurt altijd iets dat je denkt, hoe is dit? in hemelsnaam is dat mogelijk? Ja, <laughs> nou, dat klopt. Dat zeg je heel goed. Ja, ja. En, uh, dat, is, dat is wel zo'n team dat is alles of niets, zeg maar. En uh, nou, laten we hopen dat het alles wordt. En uh, ja, jongens, ik, ik denk... Uh, we zijn kwartiertje onderweg. Dit wordt een van de mooiste wedstrijden, denk ik, die we gaan krijgen. Want ze verwachten regen, dus altijd al erg leuk. Uh, ze verwachten echt van alles. Uh, hey, ik denk, als je ziet wat er in die top rijdt, die hypercars jongens, we hebben zulke mooie teams daar. Ja, iedereen heeft eigenlijk wel een kansje. En verhagen ligt nu op de kop bij de auto's, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Nee, nee, zeker niet. Nou ja, in ieder geval uh, blijft de, de Le Mans uh, blijft gewoon leven, hè, die 24 uur uh, reis. Het is uh, na, ja, ze zeggen wel eens na India de grootste wedstrijd uh, op aarde. Uh, ik zeg altijd Le Mans is Le Mans en er is niks anders dan Le Mans, klaar. En uh, dat is gewoon... Uh, Heel simpel, Lamar kan je winnen, maar kan je ook verliezen op een onderdeel van een kwartje. Ja. Zo moet je het gewoon zien. En Lamar, ik denk dat er geen grotere wedstrijd is uh, als Lamar. En uh, het is ook helemaal uitverkocht bij het publiek. Het er zitten gewoon meer dan 300.000 man. Dat zijn er echt heel veel. En ik kom regelmatig op Lamar. Het is een heel groot terrein, maar het zit ook helemaal stampie, stampie, stampie vol. En die mensen die uh, daar zitten, blijven die daar naar uh, 24 uur zitten? Is dat echt zo? Nee toch? Ik, ja, ik ben niet helemaal eens. Ik moet je wel zeggen, ik heb uh, een paar keer op Lamar geweest, ook in de tijd dat ik uh, Jan uh, Lammessen met zijn en uh, Dooms sponsorde En ik moet zeggen, uh, ik ben dan een hele slechte Le Mans fan. Uh, want ik ben daar gewoon een uurtje kijken naar de baan... denk je, jongens, ik heb ze nu wel gezien. Ja, en dan de laatste twee uur uh, nog eventjes, uh, en, uh, toch? Dus dan ga je... Maar er is op Le Mans van alles te doen. Er is kermis, er is toestand, er zijn heel veel steentjes. ga je lekker rondlopen. En dan ga je verschillende plekjes kijken. Dat is natuurlijk ook mooi van Le Mans. En is dus, buiten de, wat op die baan gebeurt, is er heel veel vermaak. Dus je kan dan gewoon van alles leuk doen. En uh, voornamelijk ook heel veel drinken als je wil. Dus het is uh, altijd heel erg goed. De uh... nee, sfeer is fantastisch. Alt altijd een feest. En als je op uh, tv uh, wil kijken... Ja, welke naam moeten we dan zijn, Renold? Uh, uh, nu op RTL 7, 24 uur achter elkaar. Oké, okay, dus uh, Kijk. RTL die, uh, blijft het uh, volgen. En uh, wie doet het verslag uh, daarvan? Uh, heel veel, ja, heel jammer genoeg. Nu al beton ik aan het woordje Jeroen Blekenmolen. Die oh, ja. je moet niet achter een uh, microfoon te zitten, die hoort te rijden daar. Maar hij heeft geen plekje kunnen vinden, jammer genoeg. Want ik vind dat wel een van de Le Mans specialisten. Uh, dus ik vind het jammer dat hij er niet bij zit. En Alat Kalf staat in de pitch, maar het ja, zal gewoon voor 24 uur zijn. Uh, diverse diverse jongens, woord daar. Altijd goed. Oké, okay, ja, een beetje blik in de verslaggevers uh, die ja, je hoort. Ja, ja, ja, gewoon uh, ze, ze zullen wisselen. Je moet op een gegeven moment toch een keer gaan slapen. <laughs> Trouwens, niet altijd, hè. Want we hebben ooit in 1950 een rijder gehad. Eddie Hall. Ja, jongens, ze moeten nu met z'n drie rijden, minimaal. Uh, dat is een uh, reglement. Minimaal drie uh, rijders. Maar in 1950 had je Eddie Hall. En die reed in een auto uit 1934 een Bentley. De hele wedstrijd in zijn eentje. Gewoon in zijn eentje. Jee. 20 uur lang aan het racen en werd ook nog achtste. Dat ben je echt heel goed. <laughs> echt nee, goed? Dat, dat mag gewoon niet meer uh, tegenwoordig. Nee, mag niet meer veiligheid, Veiligheid, meer. nee, precies. En, uh, ik heb wel eens uh, gehoord en gelezen dat hij dat, die dat heel veel gedaan heeft met heel veel afmeteer, afmeteer, hoe heet die, ook die bende? Maar heel veel drugs. Laten we daarmee ophouden. <laughs> ja, ja, om, om uh, wakker te blijven, kan ik me voorstellen. Hey, hey, Even uh, naar vorige week, de ITCC. Ja. Jouw, jouw race, uh, racefeestje, om het zo maar even te zeggen, op, uh, op de Red Boering was je vorige week? Fantastisch. In, in Oostenrijk, ja, hoe was het? Ja, ja fantastisch. Gewoon één woord vanaf uh, dag één tot en met uh, dat we naar huis gingen. Fantastisch, mooie wedstrijden gezien, hele mooie auto's, dikke velden. En uh, we waren absoluut de publiekste uh, lieveling, dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Uh, iedereen was helemaal enthousiast. En uh, ja, het, het was ook wel geweld wat voorbij kwam, mooi. Ik zat op een gegeven moment, stond ik echt uh, bij uh, Eva, en dat is dan de, de wedstrijdlijster daar. En die zat me aan te kijken en die zaten alleen maar duimpjes omhoog. Uh, er werd ook heel netjes gereden, maar wel heel hard gereden uh, in de, in de zeg maar, uh, racecontrole. En uh, die zei ook van Hendel, wat een geweld, wat een veld. En wij waren ook uh, een van de weinige series waar geen safety car uh, nodig was. Dus dat was heel erg mooi. Ja. Uh, het, is, het is gewoon heel eerlijk gereden en, uh, en uh, iedereen ging met een hele grote ik smijl naar huis. Zelfs iemand die zijn auto serieus plat had gereden, helemaal zelf, die zei, toch nog rendel, het was een geweldig feestje. <laughs> nou, dat, dat vind goed. ik knap. Dat vind <laughs> dat ik echt knap. <laughs> en uh, heb jij zelf ook nog uh, gereisd uh... Nee, ik, ik zou eventueel, maar ik had het heel erg druk met de organisatie daar. En uh, er stond een BMW M1 voor mij klaar. Uh, voor oh. Die zei, rendel, je mag instappen. En toen zat ik eigenlijk zo te kijken. Ik denk, nou, ik heb iets te veel in mijn kop hier, gaan we niet doen. Maar in diezelfde auto ga ik wel in september in uh, assen rijden. Dus uh, daar, daar hebben we een uh, uh, iets minder uh, me uh, ellende met de organisatie, omdat het uh, toch wat makkelijker gaat in dezelfde uh Hollandse taal, hoewel assen. Ja, nou ja. <laughs> uh, dus daar heb ik iets minder aan mijn kop en daar ga ik in die bwm M1 uh, zelf rijden. Oh, dat is mooi. En maar uh, kun je niet uh, uh, omkopen om uh, in Sandvort uh, er al in te rijden dan? Nou ja, hij is er wel. Alleen een andere ja, nee, uh, man nee, nee, uh, achter het 13, 14 juli jongens, dan heb ik uh, in feite drie startvelden. Ja, dan, uh, dan heb ik uh, 136 kleine kindertjes aan mijn kop uh, zeuren. Nee, dat gaat hem niet worden. Dat gaat niet worden. Hey, Rendel, misschien een stomme vraag hoor. Maar hoe gaat dat dan? Je, jij bent daar, die M1 is daar. Uh, ja... Hoe, hoe werkt dat dan? Wie, wie, wie levert jou dan die auto? Dat is Axel Hageman. is een Duits team. Die hebben meerdere van dat soort m eens. En die, die hebben altijd meerdere auto's in de trailer klaarstaan. En die, die hadden nu ook meerdere bij zich op, uh, uh, op de Red Bulling. En uh, die auto's zijn bij hun altijd helemaal wedstrijd klaar. En die zijn ook van Hendel... Als je wil, hoef hoeven er alleen maar benzine in te gooien. Dus, weet je, terwijl ik zei, ja, kan, kan, kan, maar ik moest er even over nadenken. Maar ze zijn er ook dadelijk op, op is hij erbij. Hij zei, ik neem hem weer mee hoor. Ik zei, nou, daar gaat het niet lukken, maar als ze, ja, ben ik er ook. Ik daar gaat het wel lukken. Ik zei, daar ga ik de tijd krijgen en ook wel de rust in mijn koppie ervoor. Maar moeten die auto's dan niet worden ingeschreven van tevoren? Ja, worden ingeschreven van tevoren, maar dat is mooi. De inschrijving doe ik zelf, dus dat scheelt uh... Oh! Okay, ja. <laughs> ik ben naar de baas, hè? Dus Altijd ik al nog. toch? Op, op, op. Op. op het laatste moment auto's inschrijven, is geen probleem. Ja. <laughs> hey, maar uh, klopt het nou dat er toch, uh, ja, geen, uh, geen safety cars, maar uh, klopt het dat er wel toch wel redelijk wat uitvallers waren? Ja, heel veel. We hebben toch, uh, je blijft natuurlijk historische autosport. En uh, we hebben sowieso eentje gehad die uh, gewoon zelf zich verremde en vol de van gaat. Ja, dan heb je natuurlijk een beetje een beetje Rommel. maar we hebben ook wel wat auto's met uh, technische malheur gehad, dus uh, we begonnen met uh, gewoon 47 auto's en de laatste wedstrijd stonden nog 36 aan de start. Maar dat weet je met historische autosporten. dan gaat hier een koppelingetje kapot, daar een versnellingsbakje uh, en het zijn niet de materialen die je zeg maar bij, uh, bij de plaatselijke supermarkt ophaalt. Dus uh, ja, we, wat is zelfs de auto helemaal die uit uh, Zweden kwam en uh, die gaat al in de vrije training gaat die al stuk met een, een uh, lekker koppelingcilinder. dat is een dingetje, dat kost 50 euro, maar het er niet bij zich. Oh, zonder. Dan kan je wel helemaal naar huis. Ja. Dat is klaar. En uh, als je die kan koppelen, doet hij het niet. Dus dat kan altijd gebeuren. Het blijft natuurlijk toch oud materiaal. En uh, uh, dat, dat is altijd. Maar dat heb je ook bij moderne autosport. Daar kan ook een of andere sensor niet meer doen. Staat de auto ook stil? Is ook zo, is ook zo. Maar we blijven even bij die historische, ja, die historische ja. auto's. Want... Uh, ja, volgende week een geweldig evenement weer. Hè? De historische Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Met een mooie parade door het dorp op zaterdagavond. Gewoon weer rond een uurtje of acht. Dat al die auto's door het dorp heen rijden. En jij bent daar ook bij aanwezig, of niet? Nou, op zondag. Ja, zaterdag heb ik mijn heb ik, heb ik feestje in Beverwijk, maar zondag ben ik de hele dag op het circuit. Mooi, zelf, mooi. Ik ga zelf niet rijden, maar ik, ik heb iets begrepen van Ben of Veugel, dat ik een microfoon in mijn handen gedaald krijg. Nou. Mooi, ja, dat klopt. <lacht> Anders had ik het even geregeld, zo uh, tussendoor. <lacht> nee, ja, gezellig. Dus uh, dan ga ik jou sowieso volgende week uh, zondag zien. Absolutie. Zijn we er met de radio trouwens, voor de luisteraars ook, van 10 uh, tot 5 uur, twee dagen, op zaterdag en zondag, helemaal vanuit uh, de, de pitstraat, hè. daar hebben we het mooiste uitzicht, een beetje, ja, beetje start-finish, ja. uh, zeg maar, waar we zitten dan. In de pitbox. En dan uh, ja, doen we verslag met ook uh, verslaggevers uh, daar. Vanaf uh, tien te... uur, ik kan, ik kan uitslapen. Dat is helemaal mooi. <laughs> nou ja, Benno is er zondag wel uh, vroeg. Dus uh, dan kan jij ja, helemaal uitslapen. Nou, nee, dat gaat helemaal Eerst goed. Eerst een paar uur voor Benno. en dan uh, <laughs> Kom ik erbij? Nee, ik ben, er, ik ben erbij. Vanaf zondag ben ik gewoon de hele dag op het circuit. Dus dat gaat helemaal goed komen. Gezellig. Wij gaan jij ja, volgende week uh, zondag spreken. En uiteraard ook zaterdag voor uh, de pitreport nog even, hè? Ja, absoluut. Ja, gaan we doen. Die gaan we gewoon doorzetten uh, om uh, kwart over vier. Zetten we gewoon bij en dan, uh, dan zit ik vlakbij je. Oké, okay, dank, ja. dankjewel Rendel. Fijn weekend. Okay. Hoi Rendel. Hoi. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat gaat lekker met die computer hier. Goed, unexpected lovers. Dat was een lekkere Italo-plaats van Lime. Zandvoort voor jou. En de volgende gast is aanwezig. Ja Rob, we hebben hier Jeffrey Leek. Ja, uh, een hele goeiemiddag. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, ja dankjewel. Waar ben je helemaal vandaan gekomen? Ik uh, woon in Rijswijk. Oh, Rijswijk. Dus dat is toch een uurtje rijden. Je bent nu van Rijswijk gekomen? Ja. Oké, okay, dat ja. is wel heel eind. Nog een vielig. Nee, ik reed gelijk een keer door. Oh, lekker. Sommige ja. mensen hebben geen file. Nee. nee. <laughs> ja, en ik toch wel uh, allemaal uh, hier in de buurt. Ja. Dus, uh, <laughs> ja, je bent geboren op 21 november uh, 1985. Ja, dat in, klopt. Uh, in Delft. Uh, oh, dat is de jouwe, sorry. Ja. Je bent verhuisd ja. naar Den Haag. En je woont ondertussen alweer 18 jaar in Rijswijk. Ja. Je komt uh, uit een muzikaal gezin. En het uh, zingen van jou was dan ook een werd door een paplepel ingegeven. En jouw vader, René van der Meer, die is eigenlijk ook zanger. Ja, niet meer. Die is de meest top. Die, die was zanger. Die is gepensioneerd. Ja, eigenlijk is het een groot voorbeeld hè, voor jou. Ja, nou ja, goed. Ik heb het van huis uit meegekregen. kijk Ik heb nu al in de laatste jaren een hoop andere voorbeelden opgebouwd... waarvan ik echt uh, denk van, nou, oké, okay, daar heb ik wel respect voor... hoe hard die hebben gewerkt om ook uh, aan de top te komen. noem ze de belangrijkste? Nou, ik vind uh, waar ik echt gewoon wel echt... Ik ben, ben van geworden, in de laatste jaren is nog, nog steeds wel, uh, als hij gewoon lekker gewoon goed bij stem is en uh, zijn dingetje achterwege laat, dan vind ik nog steeds Tino Martin nog wel echt wel... Uh, en wat is dat dingetje? Ja, gewoon uh, wat minder drinken. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik, ik vind Tino gewoon uh, een geweldige zanger, hoe hij op het podium staat, wat hij zingt, hoe zijn liedjes uh, opgenomen worden. Want ja, uh, de producer waar hij jarenlang mee heeft gewerkt, dat is Justin Pieplumbos, en daar werk ik ook vijf, uh, vijf jaar mee. Mm -hmm. Dus uh, ik weet uit welke stal hij komt en hoe hard je moet werken om uh, mooie liedjes te maken waar mensen naar kunnen luisteren. Mm -hmm. En uh, ja, dat is wel echt op dit moment wel, uh, hoe hij het doet, is dat wel een voorbeeld waar ik ook wil komen te, te okay. staan, zeg maar. Ja, leuk. Heb je wel eens met me samen iets gedaan? Ik heb nog niks samen met hem gedaan, maar ik treed uh, gemiddeld 50 keer per jaar met Tino Martin op. Oh, oké. Okay. Dus ja. jullie, jullie kennen elkaar wel? Ja, dan? echt al heel lang. Ja. Ja. Ik ken elkaar al 16 jaar. Oh, leuk. Uh, even nog uh, jou met jouw leven. Op 16-jarige leeftijd begin je met modellenwerk. Ja. En je werkt voor vele reclamebureaus. En zelfs het gezicht van een Italiaanse kledinglijn. Ja, ja dat heb ik allemaal gedaan vroeger. Ja. Met alle respect. Maar ik vind jou helemaal niet echt een Italiaans hoofd hebben. Klopt dat? Of, of zit ik helemaal naast? Ja, dat is het. maar dat was het ook niet echt zeer. Het was meer zeg maar, het merk wat hun hadden. Mm -hmm. En hun hadden gevraagd of ik zeg maar hun uh, label wilde promoten. Mm -hmm. En ik had uh, schijnbaar de, de, de, ja, de... Beetje de stoere westerse beetje, blik. De longs, uh, ja, ik had ja. gewoon een goede uitstraling voor hun merk. En oh, ja. uh, dat stond niet gekoppeld aan het Italiaanse merk dat ik een Italiaans hoofd had moeten hebben. Maar ik had zeg maar de bepaalde charmes die ik uh, had moeten uitstralen voor hun kledinglijn En dat heb ik gedaan. vond ik superleuk. Leuk. En als je dan nou modellenwerk doet, wat voor rollen heb je dan nou vaak? Ja, ik heb heel veel kleding gedaan en, uh, en in bladen. Dus ik heb uh, altijd heel graag uh, de catwalk willen doen. Alleen ik kwam altijd uh, drie, vier centimeter tekort. <laughs> Want je moet minimaal 1,81 zijn en ik ben 1,78. Dus ja, dat uh, was elke keer eigenlijk uh, best wel een uh, deksel op de neus. En toen ja. dacht ik bij mezelf, ja, dit wil ik gewoon niet meer. Dus toen heb ik mijn eigen, ja, op een gegeven moment... Uh, ja, ik ben er eigenlijk, laat ik het zo zeggen, niet meer mee doorgegaan omdat ik toch elke keer faalde op dat moment. En die kleine bladen leverden er eigenlijk niet echt op wat ik graag in gedachten had. Financieel zeg maar. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik bij mezelf laat ik gewoon lekker doorgaan met de muziek. En als er een mooie opdracht binnenkomt dan pak ik die gewoon erbij. Maar ik ging er niet meer echt van uit dat ik dacht van nou dat wordt een groot succes daar op de catwalk. Dus ik ben gewoon lekker met zingen verder gegaan. En plateauzolen was ook geen oplossing? Nee, en ook geen hakken. <laughs> van die mooie high heels van een paar ja. centimeter. Hallo! Van die stiletto's. Uh, nee, daar heb ik, daar heb ik helaas uh, niet over nagedacht. Nee. Maar je bent toen uh, overgegaan naar tv-werk. Ja. En uh, je was namelijk te zien bij Steenrijk Straat Arnhem. Welke rol had je toen? Ik heb uh, mogen optreden voor, uh, voor een arm gezin die heel erg fan was van het Nederlandstalige lied. Oh, leuk. En daar heb ik uh, ja, mijn, mijn dienst aan mogen verlenen... en dat vond ik superleuk om te doen. Ik ben overigens ook wel een paar keer gevraagd om mee te doen... ook om in het programma zelf mee te doen... om uh, als rijker, zeg maar iets te gunnen aan, uh, aan de mensen die het wat minder hebben. Maar ik heb daar toch bewust niet voor gekozen... want je weet nooit hoe ze je neerzetten... en ik heb best wel ja. wat ervaring op televisie... dat uh, als het niet live wordt opgenomen... dan uh, weet je en hoop je dat het goed wordt neergezet... en dat weet je niet van tevoren... Dus ik heb daar niet voor gekozen. Ik denk. Uh, ik hoef niet alles open en bloot te geven in mijn leven. Nee, nee, ik vind het ook een risico. Zeker als je bekend bent. Nou, voor de rest heb je nog op goed geluk. Boomhut XXL. Mindfuck. De Hollandse Nieuwe. En diverse reclamespotjes. Dat ja, heb je gedaan? Ja, ik heb uh, heel veel televisiewerk gedaan. En we gaan nu naar een uh, nummer van je draaien: ja. uh, Porsche Panam Panameren. Kun je daar iets over zeggen? Nou, dat is eigenlijk heel grappig. Want ik, uh, ik werk dus met Justin samen. En. Uh, ja... Ik maakte al die tijd eigen liedjes, zeg maar geen covers, en ik wilde eigenlijk een keer een goede cover wilde ik, uh, opnemen, want heel veel mensen zingen natuurlijk alleen maar coverliedjes. En uh, ik had het nog niet gedaan. Dus Justin uh, kwam uh, vorig jaar januari, kwam die eigenlijk van Jeff. We moeten nu gaan coveren, maar denk maar over een heel leuk liedje na, wat echt een mega hit was in het Spaans. Hmm. En ik ben heel erg fan van Spaanse uh, Spaans liedjes, want ik, ik, ik vind Enrique Iglesias heel goed, ik vind Nicky Jam heel goed, Julio Iglesias vind ik heel goed. Dus ik ben een beetje daarin gaan kijken van welk liedje was nou echt heel goed. Nou, dat was totaal niet bij hun vandaan gekomen. Maar er kwam een heel mooi liedje uit. Ik weet niet of je het liedje kent, Quanta Namera. Mm -hmm. Nou, dat is inmiddels bijna 100 jaar oud, dat liedje. En toen uh, dacht Justin van, nou, dat vind ik wel een heel gaaf liedje. Zeker. Toen hebben ze op dit liedje hebben ze een koffer gemaakt. En dat heet dus Porsche Panamera. Die mooie auto. En daar heb ik een heel mooi liedje op gemaakt met hun... En dat liedje is ook eigenlijk heel hard viraal gegaan in Nederland. In mijn playlist is het de nummer 1 hit. Want hij zit bijna op 1 miljoen streams. Zo. Uh, in juli is die bijna een jaar uit. Dus ik ben heel blij uh, met deze aantallen. En daar loopt nog steeds. Dus ik uh, hoop eigenlijk nog steeds dat die ergens uh, terecht kan komen. Dat het misschien nog steeds een soort van zomerhitje kan worden. Wat ik vorig jaar hoopte. Als we de zomer krijgen. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat is vandaar dat zo is het liedje eigenlijk uh, ontstaan. Nee, hey, dat is toch ook een soort reclame voor Porsche? Hebben ze nog contact met je op Ja, je nou? Ja, zeker. Ik heb met Porsche heb ik uh, toevallig een aantal weken geleden... Heb ik, uh, kan ik je daar ook wel laten zien. Dat is wel superleuk. Heb ik een, uh, een benadering gehad vanuit hun... om uh, binnenkort... en dat, als het goed is, is het dit jaar nog een bedrijfsfeest. En dan willen ze me daar boeken. En dan, uh, ja, dan kan ik daar het dak eraf blazen bij uh, de grootste Porsche... Uh, dealer in Nederland. Leuk, en krijg je dan ook nog tijdelijk al niet definitief een Porsche? Nou, dat had ik dus zo gevraagd <laughs> om eigenlijk een hele leuke reclame te rijden ja. voor uh, misschien wel een jaar om in de nieuwste Porsche elektrische te rijden. Precies. Maar ja, ze zijn zo groot en uh, in promoties doen ze daar heel weinig voor. Maar uh, om al te mogen optreden voor de Porsche dealer vind ik natuurlijk geweldig. Leuk. Nou, we gaan uh, luisteren naar Porsche Panamere. Ja, dankjewel. Bepaald schat Volg als rek ik een nieuw spoor. En als je wil dan heb ik plaats. Dan gaan we er samen vandoor We gaan zo hard Als een sportcoupé Neem je vriendin En bagage mee Porsche Panamera Ja in mijn Porsche Panamera Porsche Panamera Alles te beseffen, alles en iedereen voorbij Nee dit is niet te overtreffen, links op het stuur en rechts op je tijd Je kust me net, luistert in mijn oor en de muziek dreunt de speakers door Van Kada zou niemand ooit weten staan. U weet, je zit niet in een ladder. Dus je hebt je best gedaan. Uit het portier steekt een trouwe been. Terwijl je uitstapt, kijkt iedereen naar mijn post Panamera. Ja, naar mijn post Panamera. spana Panamera. De post van de Ja, mooi Simon, je hebt hier uh, mooi gedaan. En uh, 1 miljoen streams, hè, zeg je op. Uh, bijna, ja. Ik, bijna. Denk, ik denk met alle portals uh, buiten Spotify om. Dus uh, Deezer en uh, YouTube en alles erbij. Heb ik, uh, heb ik inderdaad een uh, miljoen uh, streams bereikt. En uh, gewoon echte streams. Geen gekochte ja. streams. Want uh, dat kan tegenwoordig ook allemaal. Dus ik ben daar heel trots op. Ja, We zijn nu klinkt, bijna een jaar klinkt, verder. Ja, klinkt heel goed. Dus. Uh... Lekker zo doorgaan zou ik, zou ik zeggen. En ik begrijp dat Porsche je op het grote feest wil hebben. Ja, ja ze hebben ja. hem zelf benaderd. Dus ja. ik ben uh, super enthousiast om dat te mogen doen binnenkort. Leuk. Hey, we gaan nog even door uh, met jouw ja. leven. Ja. Je besluit uh, op een gegeven moment je te volledig te richten op de muziek. Ja. Dus je doet ook niks anders meer, uh, begrijp ik? Nou, ik heb uh, door de weeks heb ik nog wel gewoon uh, uh, een aannemersbedrijf. Want dat heb ik uh, 17 jaar geleden heb ik dat opgezet. Uh, ja, in mijn, in, in, in mijn business. Omdat ik altijd uh, Timmerman uh, als beroep uh, heb gekozen. En dat vind ik superleuk, ook nog steeds om te doen. Dus ik heb uh, voor mezelf heb ik ADLD. Dus ik ben altijd druk. En uh, ik wil dat gewoon uitwerken in goede dingen wat ik doe. En ja, de ene week is niet de andere week. Dus uh, soms heb je een, een weekend wat bijna niet voorkomt dat ik vrij ben. Maar ik heb gerelateerd ongeveer tussen de 12 en 14 boekingen per maand. Dus ik hoef dan niet ook nog een keer 40 uur per week te werken. Mm. Maar ik doe het wel, want ik heb gewoon klanten die ik uitkies. Dus ik, ik, ik hoef niet meer 40 uur in de week te werken. Want anders trek ik het in het weekend ook niet. Dat deed ik wel al jarenlang. Maar nu merk ik gewoon naarmate ik wat ouder word. En ik ben nog niet heel oud, maar ik ben 38 merk ik wel dat ik gewoon mijn energie moet verdelen... over de dingen wat ik ook heel graag wil. En ik wil mijn successen behalen in mijn muziek. En als ik door de week heel veel geef in mijn bedrijf... dan kom ik energietekort met wat ik graag als droom heb. Ondanks mijn ik... ADHD. Ja, ondanks mijn ADHD merk je dan ook dat je energie gewoon opraakt. Logisch, want je hebt maar 24 uur een dag. Alleen, ik heb gewoon voor mijn gevoel... Heb ik gewoon dat ik tijd tekort kom door de week. Hmm. En dan moet ik het een beetje doseren. En dat doe ik gewoon nu veel meer in de muziek. Ja, ik snap dat wel, dat je dan een tijd tekort uh, hebt. Uh, nou, je doet ook mee aan talentenjachten... waaronder bekende televisieprogramma's zoals Idols, Popstars en Beat It. Ja, dat zijn afgeleiden. hele, hele leuke dingetjes... die ik vroeger heb gedaan. Ja, daar praat ik echt over jaren geleden. Uh -huh. Dus uh, je, hebt, je, je hebt goede research gedaan... maar dat zijn wel hele oude dingetjes dit. Ja, dat doe je niet meer. <lacht> nee. nee, nee. Uh, nou, daar hebben we nog... Uh, ondanks tegenslagen... maar dat is waarschijnlijk ook een tijdje geleden... In, uh, blijf je jezelf geloven... en je vindt altijd de kracht om weer door te gaan. Um, ja, je werkt mee aan divers grote evenementen. Je staat op het podium met een aantal bekende artiesten. Zoals Tino Martin, nou, daar hebben we het al over gehad. Hè? Mart Hoogkamer, Janco ja. Wagner, André Hazes. Hoe is dat met Andre Hazes? Nou, ik heb uh, André Hazes uh, de laatste tijd niet heel vaak meer gezien. Omdat hij natuurlijk met een comeback uh, weer is teruggekomen. en al die ellende die hij heeft uh, meegemaakt. En uh, ja, zolang, zo, zo, ja ik laat ik het zo zeggen. Hoe ik dreetje ken zeg maar, persoonlijk, is het gewoon een hele leuke, vlotte jongen. En uh, ik denk dat het allemaal best wel heel snel is gegaan na het overlijden van zijn vader. Waardoor hij eigenlijk in, het, in, in de roem terecht is gekomen van even hey, stap in de grote wereld. Maar je weet uiteindelijk nog helemaal niet hoe je jezelf moet ontplooien. En het is allemaal dan heel snel gegaan, hè? want als je roem krijgt en je gaat hard en je krijgt een hitje, ja dan word je heel vaak ook geleefd hè, in de muziekwereld. En dan moet je wel echt uh, ruggegaat hebben om dat, uh, om dat te kunnen. En ik denk dat hij dat nog niet had. Nu heeft hij dat wel, maar dat heeft hij natuurlijk heel veel dingen daarvoor. Vooraf voor moeten meemaken. Ja, en dan, uh, ja, dan gaan er heel veel dingen over je heen. En dat is, uh, het is een mediawereld waar we in leven. En dat is een hele harde, keiharde ja. wereld. Dus je moet, het, je moet echt wel gewoon echt, uh, ja, een sterk hart hebben en een ruggengraat om ja, daar tegen te kunnen. Doen. Ja, kan... zeker André. Ja, ja zeker die, André. Ja. Uh, die wordt uh, zo vaak genoemd, uh, ja. en niet altijd positief. Nee, maar, maar ja, weet je, dat is ook... Vooral het negatieve, inderdaad. Uh, wat, wat, wat er dus uh, benadrukt wordt in, uh, in het nieuws. Uh, ja. Dat is toch wel een beetje jammer. Ja. Uh, uh, ja. Kijk, iedereen heeft wel eens een keertje uh, scheef of uh, hebben we fout begaan in zijn leven. En, uh, ja. Ik bedoel, zijn we allemaal uh, groot van geworden. En uh, ook hij. Ja. Ja, ik zeg altijd zo, als het niet over je lullen bent, ben je niet belangrijk. Dus ja, het, het kan ja. of negatief zijn of positief zijn. Maar ja, zolang je naam blijft vallen en je kan daar stappen mee maken... dan is het in mijn oog altijd wel mooi meegenomen. Alleen ja, je moet niet heel lang in de negatieve sleur blijven hangen. Want dan is het voor als persoon zijn en je maakt het toch mee, je hoort het toch. is niet leuk, zeg maar, in je systeem met je. Want het doet, het, het doet toch wat met je, zeg maar. Ja. Als we dan naar de toekomst kijken, waar zie je over vijf jaar staan? Ik hoop eigenlijk uh, toch wel een... Uh, ja, Grotere podia's. Dus ik, ik mag heel veel leuke boekingen doen. Alleen ik wil wel nog wat grotere podia's bereiken. Zoals inderdaad een, een Ziggo Dome. of een. een, een uh, uh, ah, vast. Ja, hoe heet het ook weer? Waar ook weer. Uh, ah, hoi. Nee, die, die, die open, die open die in Amsterdam. De Rij. Ook niet? Nee, ook niet. Nee, maar waar uh, Tino laatst laatste concert heb gegeven buiten. Ja, <laughs> Ik oh, weet, ik uh, weet wel ik Olympisch Stadion, wel. Olympisch Stadion. Olympisch Stadion ja. dat is het, Olympisch Stadion. Olympisch Stadion, dat vond ik wel echt een, een leuk iets, maar uh, voornamelijk is het belangrijk om mooie liedjes te blijven maken, dat ik gewoon nog meer luisteraars en meer fans uh, creëer en dat ik gewoon uh, mag blij zijn met hetgeen wat ik doe en dat ik daar mensen mee kan verblijden. Nou, we gaan uh, naar volgend volgende nummer waar, waarvan ik weet dat Rob daar dol op is. Want we hebben de oranje versie al uh, gedraaid. <laughs> en nu gaan we jouw versie draaien van Engelbewaarden. Maar ja, weer een leuk. hele andere versie. Ja, dat is een hele andere versie. Ja, ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, ik, uh, ik heb besloten uh, in januari dat ik uh, uh, meer akoestische liedjes uh, wil gaan maken. Dus uh, heel veel mensen deden in coronatijd deden ze akoestische liedjes maken. En ik dacht bij mezelf, dan kan ik wat meer van mezelf laten zien. Dat ik niet alleen een Nederlandstalige zanger ben, maar dat ik ook Engelse liedjes kan zingen en wie weet in de toekomst ook Spaans. Um, om gewoon mooie liedjes die al bestaan, om gewoon in een nieuw jasje te steken, maar dan akoestisch. Want dan laat je ook zien wat je daadwerkelijk kan met je stem en hoe jij dat overbrengt. Want dat wordt niet geknipt, of geplakt of uh, bewerkt in de studio. Speur jouw sound, net zoals dat wij nu al aan het praten: live zijn, en we dat ook akoestisch. En uh, dat vind ik heel mooi om te doen, om, uh, om mijn muzikale ontwikkelingen te verbreden. Nou, ik ben heel benieuwd. Ga ja. luisteren naar de Engelbewaarder. Dankjewel. Ja, yeah, wat mooi zeg. Dank je wel. Jazeker. Ik zei net tegen je, Jeffrey, dat je zo'n mooie stem hebt. Dat klinkt misschien raar, maar ik vind het echt een mooie stem. Ik, ja. uh, ik vind het super mooi als men, mensen complimenten kunnen geven. Kijk, je werkt er keihard aan. En we zijn nu uh, al heel wat jaren bezig. En dan is het ook belangrijk om uh, je articulatie en uh, je gevoel in de muziek te kunnen uiten. En dat uh, vind ik mooi om te horen dat je uh, mijn stem heel mooi vindt. Ja, Dank je wel. Ja. Ja, mooi nummer ook, zeker. Dat voegt zeker wat toe, denk ik. Wat, waar ben je zoal mee bezig? Wat ga je zoal doen uh, de komende tijd? Ik ben bezig met een nieuwe single, dus die wil ik in augustus uh, gaan uitbrengen. Want uh, hij moest eigenlijk uitkomen, maar door heel veel drukte en het overlijden van iemand in mijn familie ben ik helaas niet naartoe gekomen. Dus uh, ik uh, heb beloofd aan de plugger en aan uh, mijn fans dat ik in augustus uitkom met een nieuw liedje. Ook weer een Spaans Spaanse leuk liedje in een hele bekende koffer. En uh, ik uh, ben ook bezig met uh, diverse televisieprogramma's. Dus ik ben alweer bezig met de ontwikkelingen wat er eventueel op televisie gaat komen. mag er nog niks over zeggen, maar ik ben er wel mee bezig. En uh, voor de rest kijk ik uit naar uh, hele mooie dingen nog het laatste halfjaar van, uh, van 2024 om weer heel veel mooie uh, optredens te mogen gaan doen... voor de mensen die me geboekt hebben. Ja, en nog grotere zalen en nog meer optredens. Ja, zeker waar. Super. <laughs> nou, ik wil je ontzettend bedanken, uh, Jeffrey. Dit ja. was uh, Jeffrey Leek. En uh, nou, alle goed komende tijd. En uh, we zien je graag uh, weer een keer terug. Nou, dat uh, hoop ik zeker met mijn nieuwe single. Dank je wel. Zeker. En niet alleen uh, Nederlandstalig, maar ook uh, Engelstalig. En uh, de laatste plaat die we voor het nieuws uh, gaan draaien... is een Engelstalig van hoorde ik. Ja, ja klopt. dat klopt. Ja? Ja, ja, je mag het zelf vertellen Oh, okay, ja, ja. Okay, okay. oh ik dacht dat jij wilde ja. Aan het nee, kon er, ja. Nou ja, mensen inderdaad uh, Engelstalig is ook iets wat ik uh, graag doe En mijn uh, laatste liedje waar jullie nu kunnen luisteren Is uh, het liedje van Michael Bobley Lost Can't believe it's over I was the holding fall And I never saw writing that was on the wall If I only knew The days were slipping past Let the good things never last That you were crying mm -hmm. Summer turned to winter When it's snow, it's turned to rain And the rain and the tears upon your face I hardly recognize The girl you are today Oh God, I hope it's not too late Mmm, it's not too late Cause you are not alone I'm always there with you And we'll get lost together Until the light comes pouring through Cause when you feel like you're done And the darkness is won No, babe, you're not lost When your world's crashing down And you can't better thaw I said, babe, you're not lost Life can show no mercy, it can tell you so apart It can make you feel like you come crazy, but you're not Things have seemed the chains, that is one thing still the same In my heart you have remained